Bij de vakbonden is niet positief gereageerd op het akkoord. Volgens FNV-voorzitter Jongerius bezuinigt deze gelegenheidscoalitie in Nederland in anderhalve dag kapot. CNV-voorzitter Smit vindt het knap dat er onder grote druk een akkoord tot stand is gekomen. Maar hij is niet gelukkig met een vervroegde verhoging van de AOW-leeftijd. Dat ook kruist volgens hem het pensioenakkoord. De werkgevers zijn blij. Ze spreken van een moedig pakket opgesteld dat is opgesteld en dat goed is voor het land. De Spaanse koning Juan Carlos is voor de tweede keer in korte tijd geopereerd aan zijn heup. Bij een ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken van de Arabische Emiraten verstapte de koning zich, waardoor zijn gloednieuwe kunstheup van zijn plaats schoof. Juan Carlos kreeg twee weken geleden een kunstheup nadat hij was gevallen tijdens een olifantenjacht in Botswana. De koning bood meteen zijn excuses aan voor het fel bekritiseerde uitstapje. De Rabobank wil dochterbedrijf Robeco verkopen. Vermogensbeheerder Robeco zou anderhalf tot 2 miljard euro moeten opbrengen. Met dat geld wil de Rabobank het eigen vermogen versterken. De bank houdt de komende tijd alle dochterondernemingen tegen het licht. Bij een meubelfabriek in Bergijk is vanmorgen vroeg een overval gepleegd en daarnaast een brand uitgebroken. Volgens de brandweer is het een uitslaande brand, niet naar andere panden op het industrieterrein is overgeslagen. Het is onduidelijk wat de overval en de brand in Bergijk met elkaar te maken hebben. Wel zegt de politie dat er iemand gewond is geraakt bij de overval en dat die gewonde naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, vooral in het westen zonnige periode, vanmiddag meer bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het droog, het wordt 14 graden aan zee en 18 het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Van ZFM. ZFM. Be true cuz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 That you got me on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 And it's so